Een keer praten ja, ja. het werd weer eens tijd, weer eens tijd. Zo. Uh, nou wees gerust ik ga u vandaag niet uh, om uw verder te vragen tenminste wat betreft de mannen dan hè? maar uh, nou, ik wil het vandaag hebben over uh, handelingen 15 en ik heb er als subtitel de rechtszaak bij gezet en u zult zich misschien afvragen waarom nou, als u de opbouw van handelingen 15 goed bekijkt, dan heeft dat heel veel weg van een rechtszaak. Dus ik wil eigenlijk het verhaal vertellen in de vorm alsof het een rechtszaak is. Kijk, sta ik niet in de weg van mensen die hier zitten trouwens. Nou, oké. Okay. Nou, waar gaat het eigenlijk om? Eigenlijk hierom. Ik ben een heiden. Ik zit lekker in mijn vel. Of in de context van handelingen 15, lekker in mijn voorvel. Want, ik ben besneden van hart. Nou, u zult u misschien afvragen, wat is dit voor uh, paradoxale uitleg? Kijk eens, wat glijdt voor je werk? Nou, kijk eens aan. Fijn, als je broeders je gelijk helpen. Maar goed, ik zal u uh, stap voor stap laten zien wat ik bedoel hiermee. Nou. Begin bij handelingen 14, niet bij 15. Aan het einde van handelingen 14 staat: En vandaar voeren zij, Paulus en Barnabas, naar Antiochië. Waar zij aan de genade gods waren opgedragen voor het werk dat zij volbracht hadden. Nou, ik heb Antiochië bewust onderstreept waarom. Antiochië is een stad die niet in Israël ligt, maar in Syrië is dus een stad van Heidenen. En daar waren Paulus en Barnabas. En daar aangekomen riepen zij de gemeente bijeen... en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had. En, dan komt het, dat hij ook voor de Heidenen een deur des geloofs had geopend. Nou, dat was toen nog vrij nieuw. U kent het Cornelius-verhaal wel, denk ik, hè? Allemaal. In deze fase... ...waar de Messianen... ...die waren eigenlijk een beetje nog aan het worstelen... ...met hoe, hoe, hoe horen de heidenen er nou bij? Dat was best wel een hot item in die tijd. Nou, maar Paulus en Barnabas ...die getuigen enthousiast... ...dat God een deur des geloofs... ...voor de heidenen heeft geopend. En ze vertoefden daar... ruime tijd met de discipelen. Ze waren dus in Antiochië. En toen... ...kwamen er sommigen uit Judea... ...en die leerden de broeders. Indien, dat is een voorwaarde hè, dus... ...indien gij u niet besnijden laat... ...naar het gebruik van Mozes... ...kunt gij niet... ...behouden worden. Hm. Waar hebben die uh, mannen uit Judea... ...nou eigenlijk over? In de grondtekst staat bij het woordje behouden... ...zo en dat betekent echt... Uh, ...je behoudt. Dus ik heb er ook een voorbeeldje bijgezet. Daaronder... Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Dus ik denk dat het begrip behouden wat we, is hier voor iedereen duidelijk. Hè? Okay. Dus ze zeggen, als je niet laat besnijden naar het gebruik van Mozes... ...krijg je geen redding, geen zotenij, geen behoud. Dus ze stellen een voorwaarde hier aan je behoud. Aan het behoud van u en mij. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas... ...geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond... troegen zij, Paulus en Barnabas en nog enige van hen... ...op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven... ...naar aanleiding van dit geschil. Nou, als ik er even mijn eigen woorden samenvat... ...die mannen uit Judea die beweren dus dat besnijdenis naar het gebruik van Mozes... ...een voorwaarde is voor je behoud. Paulus en Barnabas die zijn het daar duidelijk niet mee eens kunnen lezen, want ze, komen daar, uh, ze verzetten zich tegen die uitspraak, tegen die stelling. Nou. Wat verder opvallend is in deze tekst, is dat ze hebben dus een geschil. Hè? Uh, de ene zeggen A, en Paulus en Barnabas zeggen B. Maar opvallend aan deze tekst is dat ze met z'n allen wel beslissen van, oké, okay, wij gaan dit geschil voorleggen aan de apostelen en oudste Jeruzalem. Alsof er uh, een rechtbank is waar ze een geschil gaan voorleggen. En opvallend is... Dat zowel partij A als partij B eigenlijk het gezag van de apostelen en ouds uh, erkennen. Want anders zouden ze hun geschil ook niet neerleggen. Dus daar zijn ze het wel over eens. Nou. Oh, mag het potje even eraf? Ja. Uh, ik heb even een situatieschets gemaakt. Je hebt dus eigenlijk, uh, als we weer terugkomen op de rechtszaak tussen aanhalingstekens. Je hebt eigenlijk een, uh, een ijzer en een verweerder. Een partij die iets stelt. En Paulus en Barnabas die zich daartegen verzetten. Nou, die uh, eisende partij, die mannen uit Judea, die zeggen eigenlijk... Heidenen verkrijgen redding door besnijdenis naar het gebruik van Mozes. U zult misschien zeggen heidenen, dat heb ik nog niet uh, gelezen. Maar ja, ze waren in Antiochië, een heidense stad. En Joodse mannen die zijn vanaf de achtste dag al besneden. Dus het heeft geen, als Jacco op zijn achtste dag besneden is, heeft het geen zin om een verhaal over besnijdenis aan jou te gaan vertellen, want je bent het al lang. Dan is er helemaal geen aanleiding om hierover te praten. Plus het is in een heidense setting, en ik zal u laten zien, het blijkt ook uit andere teksten, dat het onderwerp van deze besnijdenis, dat dat de heidenen zijn. Paulus en Barnabas, de verwerende partij, die beweren iets anders, die zijn er helemaal niet mee eens. Die verzetten zich tegen die stelling. Maar, we hebben alleen in de tekst nog niet exact gezien wat zij dan wel vinden. Dat moeten we nog gaan lezen. Nou. En die twee partijen, die leggen hun geschil voor bij de rechtbank, de gemeente in Jeruzalem. En de apostelen en de oudsten die functioneren daar eigenlijk als een soort van uh, rechters, die over dat geschil gaan beslissen. Wat is nou waar? Nou, ik ga verder. Nou, de partijen die gaan naar de rechtbank toe. Ze reisden dan nadat hun door de gemeente uitgeleide gedaan was door Fenicië en Samaria en bereidden met hun verhaal van de bekering der heidenen al de broeders grote blijdschap. Hier heb je het weer. Ze waren dus eerst in Antiochië, Vertellen ze dat God een deur des geloofs had geopend voor de heidenen. Vervolgens krijgen ze hun schil. Dat geschil gaan ze voorleggen bij de rechtbank. Ze gaan op weg naar de rechtbank. En wat doet Paulus weer? Heel enthousiast vertellen over de bekering van de heidenen. Dus Paulus is helemaal vol van de bekering van de heidenen. En te Jeruzalem aangekomen werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten, ontvangen en vermelden al wat God met hen gedaan had. Nou, dus ze zijn bij de rechtbank aangekomen. Dan vindt de zitting plaats. Overigens, allemaal tussen zijn, want het is natuurlijk niet letterlijke rechtbank, maar dat uh, mag duidelijk zijn, denk ik. Nou, de zitting vindt plaats, en dan? Maar er stonden uit de partij der fariseeën enigen op, die gelovig geworden waren, en zeiden dat men hen, dus de eindene, moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Vindt u dit niet opmerkelijk? Dus we hebben hier de Messiaanse gemeente in Jeruzalem... waar de apostelen en de oudsten zijn. En onder hen bevinden zich ook fariseeën... die gelovig geworden waren. Dus het kan toch ook wel? De apostelen en de oudsten vergaderden... om deze aangelegenheid te overwegen. Nou, de, de rechtbank die treedt nu even recess reces... En, uh, geeft ons een mooie gelegenheid... Om, eh, het, om het geschil eigenlijk te gaan onderzoeken. Wat klopt ervan? Van de stelling die ze hebben gedaan. Nou, ik zal even de situatieschets updaten. Ze zijn dus bij de rechtbank. Ze leggen een geschil voor. En dan heb je daar ook fariseers. Die zijn eigenlijk... voor wat die, die mannen uit Judea hadden gezegd. Die fariseers bij de gemeente Jeruzalem... die zeggen dus ook... ja, die Heidenen moeten zich wel besnijden. Dus die kiezen de kant... ...van de eisende partij. Nou. Er is dus een uh, geschil. Maar uh, hoe oordeelt u over dit geschil? Wat denkt u? Heeft u er een mening over? Ja. Mag je daar ook laten horen? Nou. Ik nodig... Een... Sorry? De besnijding is in het vlees. Heeft, ja, heeft er ook mee te maken. Nou, ik nodig u uit om ook mee op onderzoek te gaan, om mening te vormen. Jezus zegt in Johannes, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven. Niet dat ze van Mozes komt, maar van de vaderen. En van welke vader of vaderen komt, denkt u de besnijdenis? U zegt het al voren. En vanaf welke vader is de besnijdenis ingesteld? Ja, dankjewel. Nou, de besnijdenis die komt dus vanaf Abraham. Dus is het heel interessant natuurlijk om te gaan kijken. Werd Abraham gered door de besnijdenis? Want dat is eigenlijk de vraag. Worden heidenen gered door de besnijdenis? Dus laten we bij de bron gaan kijken hoe dat zat bij Abraham. Dus heeft de besnijdenis Abraham gered, of redding gebracht? Ik wil u een stukje laten zien. In gelaten zegt Paulus, gelijkerwijs Abraham God geloof heeft, zelfs als Abraham God geloof heeft, is het hem tot wat? Rechtvaardigheid gerekend. Dus omdat Abraham gelooft, God vertrouwt. Wordt, rekent God dat Abraham toe als gerechtigheid, als rechtvaardigheid. Wat in feite gelijk staat aan dat Abraham behouden blijft. Nou, geef naar Genesis. Er staat: En hij, Abraham, geloofde in de Heer. En God rekende het hem, Abraham, toe. Als gerechtigheid. Nou die gerechtigheid die Abraham werd toegerekend. Die wordt ook op een hele mooie manier omschreven in de psalm. Zie. naar u bevelen God verlang ik. Maak mij levend door uw gerechtigheid. En het leuke is. Dat woordje gerechtigheid in Genesis en in de psalm. Die delen ook hetzelfde grondwoord. Bert weet het wel. Het sedakken. Dus de gerechtigheid die Abraham ontving, die gaf hem ook leven. Nou, nu komt het. In hoofdstuk 15 van Genesis wordt Abraham dus rechtvaardig verklaard. En pas later in hoofdstuk 17 staat het volgende. Dit is mijn verbond, zegt God, dat gij, Abraham, zult houden tussen mij en uw nageslacht. Dat bij u al wat mannelijk is, besneden zal worden. Dus heb ik een vraagje nu. Wat komt er eerst? Hoofdstuk 15 of hoofdstuk 17? Dus eerst wat Abraham rechtvaardig verklaart. Pas daarna hoeft hij, moet hij zich besnijden. Dus wat is de voorwaarde? Eerst rechtvaardig verklaard, Dan besnijdenis. Maar, tussen haakjes, een die gaat wel wandelen... De inzettingen en de geboden van God. En dat deed Abraham ook. Omdat Abraham naar mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft. Mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Wet. Ja, nou wel van hart natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. nou precies nou dat is ook een mooi argument om te zeggen dus dat die stelling dat je moet besnijden voor je behoud totaal nergens op slaat ja oké okay, maar dat is een uh, Ja, dat had het ook zeker. Maar dat is op zich iets wat zeg maar, op, een zijs, op een zijspoor van uh, deze discussie zit. Ja. Daar kunnen we nog wel een keer op terugkomen. Dus ik heb een vraag nu. Is de menselijke inspanning, of de besnijdenis in, uh, in het bijzonder... Is dat de voorwaarde voor je behoud? Nee, toch? Eerst komt behoud, dan komt heiliging. Abraham werd eerst rechtvaardig verklaard... Pas daarna werd hij besneden. Zo is het ook met de Exodus. God redde de Israëlieten eerst uit Egypte. Pas daarna nam hij hen tot zijn volk en gaf hij de Torah. Dus eerst werden ze gered uit Egypte. Toen moesten ze zich gaan heiligen als een volk voor hem. Eerst kwam het verbond, waarbij de nadruk ligt op de belofte van redding. Weet u nog wat aan Abraham in aangeslacht is beloofd? Dat het uit het ene zaad van Abraham zaad met hoofdletter Z, dat, de, de, dat die de wereld beërft. En dat die tot zegen zal zijn voor de hele aarde. Heb je eens gelezen? En Paulus zegt tegen later dat dat zaad met hoofdletter Z, dat dat Christus is. Dus, de belofte van Christus zit in feite al opgesloten in, uh, aan wat aan Abraham is beloofd. Dus eerst kwam de belofte van Christus, de redding. Pas later op Sinaï kwam de heiliging. Dus de, voorwaarde mag de, of de, de volgorde mag denk ik heel duidelijk zijn. Altijd eerst behoud, dan heiliging. Maar de een sluit het andere uiteraard niet uit. Hè? Dat is wat de Torah leert. Eerst behoud, dan heiliging. Nou, even weer terug naar de rechtszaak. We hebben dus eigenlijk te maken met de, de compleet omgedraaide wereld. Want die stelling was... Als je niet laat besnijden naar het gebruik van Mozes, kan je niet behouden worden. Nou, we hebben net uit de Torah gezien dat het een compleet onzin is. Het is eerst geloof, eerst behoud, dan heiliging. Door dit te stellen draait dus eigenlijk de zaak om. Je zegt dan eigenlijk dat Abraham zich eerst moest besnijden om behouden te worden. Eigenlijk zeg je dan dat de Israëlieten eerst een geheiligd volk moesten zijn in Egypte en dat God hen pas dan uit Egypte zou redden. Dat is natuurlijk onzin. Dus je zegt eigenlijk dat het Sinaïtisch verbond voor het verbond met Abraham kwam. Eigenlijk zeg je dus dat de heiliging voor de redding kwam. Als je die stelling aanhoudt. Nou, dat is natuurlijk complete onzin. Dus wat de Torah ligt, eerst behoud door geloof in God, daarna handelen als een door te wandelen naar de inzettingen en de geboden. Waar ook Maria zo mooi over heeft gelezen. In de psalm. Nou, dan gaan we naar het vonnis toe. Hoe zouden de apostelen... Zouden die hebben besloten? Zouden ze onze bevindingen delen? Of zouden ze ons leugenaars noemen? We zien het. Nou, daar komt het. En toen daarover... over dat geschil hè... veel verschil van meningreis stond Petrus op en zei tot hen... Mannen, broeders... Jullie weten dat God... vanaf het begin... mij onder u heeft verkoren... opdat door mijn mond, door de mond van Petrus... de heidenen... het woord van het evangelie zouden horen... en geloven. En God, die de harten kent... heeft getuigd... door hun, door de heidenen... de heilige geest te geven... evenals ook aan ons aan de joden dus van petrus gezien zonder enig onderscheid te maken tussen ons de joden en hen heidenen door het geloof hun hart reinigende dus wat bepleit petrus hier god maakt hem daar een onderscheid hij heeft hij heeft Cornelius, heeft hij ook al de heilige geest gegeven en dat was een heiden dus nog in de onbesneden staat tenminste naar het vlees betreft dan Nu dan, wat stelt geen God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen. Dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Wat denkt u van dat juk? Hoe wordt dat uh, traditioneel altijd uitgelegd? Ja inderdaad. Maar uh, een veelgehoorde interpretatie van handelingen 15 is van, ah, zie je nou? De apostelen zelf noemen de Torah een juk. Heeft u dat, dat wel eens gehoord? Ja. ja. Nou, ik wil straks op dat juk terugkomen en naar het een en ander van uh, verduidelijken. Petrus gaat verder. Maar door de genade van de Heer en Jezus geloven wij, de Joden, behouden te worden op dezelfde wijze als zij, de heidenen. Dus Petrus zegt, wij Joden en wij heidenen, we worden op dezelfde manier behouden. En dat woordje behouden, in de grondtekst daar, is ook zotenai. Dat betekent ook redding. We hebben dus in die eerste stelling gezien van indien je niet la, indien je laat snijden naar het gebruik van Mozes. Of als je dat niet doet, krijg je geen zoternij staat in de grondtekst. Maar Peter zegt hier, onze zoternij komt door het geloof in Jezus Christus. Dus je ziet hier, eigenlijk de twee stellingen tegenover elkaar staan, hè? het geschil. Hier zie je het dus. Die mannen, waar, waar eigenlijk het verhaal mee begon, die zeggen dus... A, dus dat je moet besnijden naar het gebruik van Mozes, anders krijg je geen zotenij. En Petrus antwoordt daarop... Zotenij krijg je door de genade. Hoeft dat dus niet, uh, besnijdenis is dus niet een voorwaarde. En de gehele vergadering werd stil. En ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen... Onder de Joden? Onder de heidenen gedaan had. Dus je ziet weer, centraal in heel deze discussie staan de heidenen. Hoe, hoe moet dat met de heidenen? En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zei, mannen, broeders, hoor naar mij. Petrus heeft uiteengezet hoe God vanaf het begin af aan erop bedacht geweest is, om ook een volk uit de heidenen te nemen, uit de heidenen te vergaderen. Daarom ben ik van oordeel dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, dus die besnijdenis waarmee waar begonnen, die ze als voorwaarden stelden, die stellen ze niet zomaar luk raken op elk moment in hun leven, maar wanneer? Als de heid uit de heidenen die zich tot God bekeren. Dit verduidelijkt het. Dus wat willen die, diegenen die die besnijdenis eisen? Dat de heidenen die zich op het moment dat ze zich bekeren, dat ze zich dan laten besnijden. Nou, uh, je moet ze niet verder lastigvallen, maar een aanschrijven dat zij, nou dan gaat, komt, komt er wat. Nou, even de situatieschetsen updaten. We hebben dus gezien de rechtbank en dat die fariseers ondersteunen het standpunt dat heidenen zich moeten besnijden. Maar we hebben nu het vonnis gelezen. En het vonnis is dat redding voor de Jood en de bekerende heiden komt door het geloof in Jezus Christus en niet door besnijdenis. En men schreef door hun bemiddeling de apostelen en oudsten groeten als broeders. Wie? De broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië, Cilicië. Het gaat dus weer, het onderwerp van handelingen 15, het hele verhaal is eigenlijk gericht aan de heidenen. Aangezien wij, apostelen en oudsten, gehoord hebben dat enige uit, hé, hey, die man uit Judea, dat enige uit ons midden, dus uit het midden van de apostelen zelf kwamen die man uit Judea, uit ons midden, u met hun woorden hebben verontrust. U gille in verwarring brengende. Hoewel wij hun niets geboden hadden. Dus kunt u het plaatje weer wat, comp wat completer schetsen. Dus diegenen die uit Judea kwamen, die zeiden van: hé, hey, je moet je besnijden voor je behoud. Die kwamen dus bij de apostelen zelf vandaan. Maar niet een opdracht van. En als dan die rechtszaak het plaatsvinden, die kwamen er in opstand? De fariseeërs. Dus de kans is al heel groot natuurlijk, als je nadenkt: dat dit standpunt, dus je moet laten besnijden voor je behoud, tenminste de heidenen, dat het een standpunt uit de hoek van de fariseeërs is. Dus welke personen uit ons midden, als je het vanuit de apostelen bekijkt, verkondigen tijdens de rechtszaak ook het dogma dat bekerende heidenen zich dienen te besnijden? Nou, dat waren dus die fariseeërs die aanwezig waren. Maar het waren wel gelovig Ik zeker. Je moet weten dat in de tijd van Paulus... Was de als je het hebt over besnijdenis... in die tijd was het dan niet zomaar... De, de handeling van het velletje eraf uh, halen, zeg maar. Maar dat betekende eigenlijk nog meer. In die tijd was... wat men dan besnijdenis noemt... was in die tijd een ritueel... waarmee ze proselieten... Dat zijn bekeerlingen. Uh, onder het verbond van Abraham brachten. Ik ga u daar, daar wat van laten zien. Dus wanneer u besnijdenis leest, wil dat niet altijd zeggen dat het enkel uh, hakkie tjaki is, zeg maar. Maar dat kan, dat kan, daar kan er veel meer in zitten. Ja. Nou ja, visueel maken dat werkt altijd het beste, heb ik ja, me laten ja, ja. vertellen. Dus, uh, Want, zo redeneerden de farizeeërs. ik heb het even gewoon in mijn eigen woorden neergezet hoor, uh, het behoud komt voort uit de beloftes die in Abraham en zijn nageslacht zijn gedaan. Abraham en zijn uh, compagnonnen, die werden besneden voor het verbond. Dus redeneerden die farizeeërs: Wilden hij dan ook delen in de belofte van het verbond, dan moet hij daar ook deel van gaan uitmaken. Dan moet hij ook uh, tot het nageslacht van Abraham gaan behoren en de besnijdenis ondergaan. Om bekerende heidenen onder het verbond te brengen, hadden de farizeeën een ritueel. En eigenlijk gaf dat ritueel een hele nieuwe betekenis aan besnijdenis zoals we het van Abraham kennen. Ik ga verder. In Matthäus staat: Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen. Zeggende: De schriftgeleerden en de Fariseeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Zij, dus die fariseeërs, die binden zware lasten op. Hé, hey, dat lijkt al op een juk, hè? Ze binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders van de mensen. Maar zelf willen ze met hun vingers niet verroeren. Dat staat in vers 15. We krijgen trouwens uh, tussen vers 4 en vers 15 een hoop ge gewegen van Wegen farizeeërs, een aantal keren. En dan in vers 15 staat... Wee, uw schriftgeleerden en fariseeën stelletje huigelaars. Want gij trekt zee en land rond om... één bekeerling... te maken. En wanneer hij het wordt... maakt gij hem van een kind der hel. Tweemaal zo erg... als jullie het zelf zijn. Dus ze trekken zee en land rond... om bekeerlingen te maken. In de grondtekst staat het woordje proseluton. Oftewel, dat betekent gewoon een proseliet. Een proseliet is iemand die tot een religie bekeert. Die tot... In dit geval, als een fariseer een proseliet maakt, dan gaat die proseliet over tot het geloof van die fariseer. Precies. Althans, er zitten heel wat verschillen tussen. Nou, ik ga u wat uh, laten zien uit uh, geschriften. Die laten zijn opgeschreven en daarin staat eigenlijk, heel veel, uh, ja, staat eigenlijk heel wat erfenis van de fariseers opgeschreven qua uh, leerstellingen en zo. Zoals een Israëliet door drie dingen toetrad tot het verbond, besnijdenis, onderdompeling en het aanvaarden van een offer, zo is het ook met de proseliet, dus met de bekeerling. Dit komt uit, dit komt uit geschriften, waar dus eigenlijk farisees, uh, uh, noem je dat? De, de erfenis van het denken van de farizeeërs in zit. De dogmatiek van de Ja. ga ik u verder wat vertellen. Uh, dat dat ritueel, dus dat ritueel dat uh, heidenen zich uh, moesten laten besnijden, dat is eigenlijk een heel ritueel wat allerlei dingen omvat, en ik wil u eigenlijk de, de kern daarvan uh, laten zien. Dan ga ik een stukje citeren. Onze rabbies leerden, als in deze tijd een man een proseliet wil worden, moet hij als volgt worden aangesproken. Wat voor reden heeft u om een proseliet te worden? Weet u niet dat Israël wordt vervolgd, Onderdrukt, wordt gehaat, wordt getroffen door pijnen. Ja. Nou, Stel je voor dat hier iemand binnenloopt en die zegt: Ik wil me bekeren. Ja, maar weet je niet dat? Dan dat hij maar hard wegrent. Als hij vervolgens antwoordt: Ja, dat weet ik, maar toch ben ik onwaardig. Dan wordt hij meteen geaccepteerd en wordt geïnstrueerd in enkele lichte en zware geboden. De proseliet mag niet te veel worden aangemoedigd. Of worden ontmoedigd. Als hij heeft aanvaard, dan wordt hij meteen wat? Hé, hey. we hebben dus een bekeringsritueel waarbij de proselyte moet worden besneden. Zodra hij, de proselyte, is genezen, wordt hij meteen ondergedompeld. Wanneer hij weer boven komt, wordt hij in elk opzicht als een heiden, als een Israëliet beschouwd. Dus wat dachten ze? Ja, de verbonden zijn aan Abraham en nageslacht, dus aan de kinderen Israëls gegeven. Dus moet iemand met een heiden die zich bekeert, moet dan ook tot de kinderen Israëls. Uh, moet ook gaan bijhoren. Nou, ze hadden daar een ritueel voor bedacht. Maar goed, dat is een volledig onbijbels ritueel. Oh, wacht even, ik trek ja. Wat u hier ziet, in de tijd van Paulus. Er werd het veel toegepast. En in die dagen had men, uh, noemde men dit ritueel, daar had men één term eigenlijk voor. Kortweg: de besnijdenis. Snapt u wat er zit ingesloten als uh, mannen uit Judea zeggen: indien je je niet laat besnijden, of indien je, als je niet besnijdt, dan word je niet behouden. Snapt u wat er dan ingesloten zit in die term besnijdenis? Vanuit het denkbeeld van de Fariseërs. Je moet, dus een, je moet dus een heel ritueel heen. Maar goed, dat staat natuurlijk volledig haaks op het Evangelie. Heeft God ooit gezegd dat we door een uh, mensgemaakt ritueel heen moeten voor ons behoud? Nee, onzin. Heeft God nooit gezegd. Maar snapt u dus als, de, als ze zeggen van, uh, als het over besnijdenis hebben, dat er dus heel wat achter zit? Ik wil het ook even hebben over uh, het juk wat we hebben gelezen. En over de fariseers en hoe die de wet van Mozes zien. Wie heeft er wel eens van Flavius Josephus gehoord? een uh, oude geschiedschrijver, uh, zo'n beetje uit die tijd. En die zegt, wat ik nu wil uitleggen is dit. De fariseeën hebben het volk een groot aantal inzettingen opgelegd. Die zij van hun voorvader hebben gekregen. En welke ...niet staan geschreven in de wet van Mozes. Ja? Nou ja, ook wel vanuit een bepaalde hoek, maar... Ja. ja. Om deze reden worden zij, dus die voorvaardelijke inzettingen... ...verworpen door de Sadduceeërs Die zeggen dat we alleen de inzettingen dienen te volgen... ...die in het geschreven woord staan. Maar een dienen niet te volgen wat is gebaseerd op de traditie van de voorvaderen. Hier hebben we dus een getuige die zegt dat de Fariseërs dus niet alleen de schriftelijke Torah van God hebben, maar dat ze ook allerlei mondelinge wetjes, inzettingen hebben. Ja, nee, ik, ik ben het met je eens. Ga je... Ja, nee, uiteraard. Ik ben het ook met je eens. Iedereen heeft een mening. Iedereen heeft een bepaalde visie. Dat is hier ook. Ja, maar wat hij zegt is wel waar. Het is een algemeen feit dat ze dus naast de Torah van God ook de orale Torah erop na hielden. Precies. Ja. Daardoor ja. ja. Nou, ik vond het een leuk voorbeeld om dus te laten zien dus dat, er, dat zijn naast de Torah van God dus ook nog andere wetten erop nahouden. Ja, het wordt ook om de hygiëne wel gedaan. Nee oké, okay, maar het gaat wel om het motief. Als je, als je zegt, ik laat mij besnijden, want dan uh, word ik behouden. Dan, uh, dan hoor ik echt bij Israël. En dan ontvang ik de beloftes. Nee, nee, nee. Ik ook. Maar dan, heb je, dan, dan doe je het dus vanuit een volledig verkeerd motief. Precies. En daar gaat het om, hè. Vanuit welk motief doe je het? Ze zeiden, je moet het doen om gered te worden. Dus volledig verkeerd motief. Oh, sorry. Sorry, ik denk dat ik je vraag niet helemaal begrijp. staat in de Bijbel dat je niet meer Nee, dat zeg ik niet. Of de vraag of wij ons moeten gaan besnijden, die behandel ik vandaag niet. Dat is een vraag uh, waar broeder Wim al uh, op in is gegaan. Uh, wat, waar ik op inga, is handelingen 15, waarin wordt gesteld dat uh, heiden die, die zich tot God bekeren, dat die zich moeten besnijden als voorwaarde voor hun behoud. Ik heb net uit, ook uit de Torah laten zien dat Abraham al rechtvaardig was verklaard voordat hij werd besneden. Dus de recht, zijn status als rechtvaardig had hij eerder voordat hij was besneden. Nou, en dat is eigenlijk waar het ook in handelingen 15 om gaat. Moet ik mij, als ik me als heiden zijnde bekeer, moet ik me dan laten besnijden om behoud te verkrijgen. Ja. Dat het. Je je de te krijgen, is... Het de nee, precies... De, de. De, de, de ja, maar de, maar, uh, ja precies, dus de Sabbat redt je ook niet Maar dat is ook wat ik liet zien Eerst komt je redding, dan komt je heiliging Onderhouden van de Sabbat is iets wat bij de heiliging hoort Nee, nee beslist niet Ja die deed het via van die aflaten uh. ja, het niet word uh. Nee, je kan uh, je redding kan je nooit kopen of zelf verdienen. Dat bestaat, ja. Uh, met u eens, de, hei, daar, ja, de heiden, die, die kwamen week en weken uit, kwamen ze in de synagoge, wat kregen ze daar nou voor onderwijs? Uit Torah. Ja. Dus Torah, vol, inderdaad, u zegt, Torah volgen, volgt vanzelf. Als je telkens onderwijs krijgt, uh, elke sabbat. Maar het kan nooit zijn, dat een bepaalde, een bepaalde eis, besnijden besnijdenis, dat dat als voorwaarde wordt gesteld voor je behoud. Ja, ja, precies. Ik heb die tekst bewust laten liggen omdat uh, Handelingen 15 eigenlijk te groot is om helemaal door te nemen. Want dan zijn we echt tot half drie bezig. Maar uh, het beantwoord niet de, de, het vraagstuk uh, of, uh, over de twist, wat het geschil is. Maar ik ben het met u eens, het is wel een heel interessant gegeven wat daar staat. Ik zeg ook niet, ik ben de in onderbouw. Het basis, de, de, de, de niet dus is heet die tot geloof komt, die gaat bij me onderlezen om de En dat wordt het ongeluk, En dan gaat hij zich laten zelf luisteren naar het woord van God. Ja, mee eens, ja. Abraham vindt het terug in de Torah, hè? En uh, hij is begonnen bij Abraham. Ja, ik ga weer verder. Nou, dat is uh, net over... Uh, over het feit dat de farisees dus niet alleen de schriftelijke Torah van God hebben. Maar ook eigen mondelinge inzettingen. Nou. De zekere heiden. die kwam eens voor Shammai. Bert kan wel heel goed uitleggen denk ik wie Shammai is. In het kort. Waar een van de grootste rabbijnen die ze hebben gehad, toch? Ja. Ja. Oké, okay. nou bedankt voor je uitleg. Uh, dus een zekere heiden, die kwam eens voor Shammai. <laughs> en die vroeg aan Shammai. Hé hey, uh, Shammai, hoeveel tora's heb je? Twee. Twee, zegt hij. Niet één, maar twee. Dus naast de Torah van God heeft hij nog iets. En de, we weten wel wat, hè? Dan gaat hij proseliet vervolgens verder. Hé, hey, Shemai, ik geloof je als het gaat om het geschrevene. Dus wel om de Torah van God. Maar niet als het gaat om de orale Torah. Maak mij een proseliet onder de voorwaarden dat hij mij alleen de geschreven Torah leert. Nou, Shammai die begint vervolgens helemaal te flippen. En die zegt van, een uh, woede zegt hij, wegwezen jij. Nou, toen die proseliet voor Hillel kwam, accepteerde hij hem als een proseliet. Op de eerste dag leerde hij hem, Alef, Bet, Kimel, Dalet, het uh, Hebreeuwse alfabet zeg maar. Nou, de volgende dag draaide hij de volgende om. Nou, en die niet helemaal verontwaardigd. Hé, hey, maar zo heb je mij niet geleerd. Protesteerde hij. Dus je bent van mij afhankelijk. Zegt hij wel vervolgens. Nou, vertrouw dan ook op mij. Als het gaat om de orale Torah. Dus binnen de fariseese traditie. Speelt de uh, orale Torah een hele grote rol. En uh, je hebt van de, volgens mij vandaag de dag nog zelfs. Dat, dat, dat ze ook in, in, ja, in hun mondelinge inzetting... of zelf in orthodox judaïsme... dat ze bij spreken... voordat de Sabbat begint... ook uh, velletjes WC-papier gaan afscheuren... of als ze op Sabbat naar de wc moeten. Volgens mij een van de meest extreme voorbeelden. Maar zo had je dus duizend en één uh, regeltjes. En je kan erover discussiëren... Maar, en ik ga het vandaag ook niet verder behandelen... maar mijn is zijn al die regeltjes... Die, die, die mondelingen inzettingen... die kunnen op een gegeven moment een juk vormen. Die ze zelf... en dat juk... Dat hebben ze zelf ook nooit volledig gedragen. Degene die al die mondelingen regeltjes volgen, die, uh, die falen er ook wel eens in. Er is anders staat, een proseliet, die alle... Dus we hebben het weer over die, uh, die, die mannen uit, die uit Judea kwamen, hè, in handelingen 15. Die wilden dus van die heidenen proselieten maken. Hè. Van, je moet proseliet worden, anders wil je niet behouden. Je moet je besnijden, anders wil je niet behouden. Een proseliet, die alle verplichtingen van de Torah, uit de mond van de fariseer, als die Torah zegt, dan heeft hij dus ook over de orale Torah. Een fariseer verstaat onder de Torah niet alleen wat God heeft gegeven, via Mozes. Maar ook allerlei regeltjes die ze zelf hebben gemaakt. Hè? Een proseliet, die alle verplichtingen van de Torah op zich neemt, behalve één, ze accepteren hem niet. Ze accepteren hem niet. Nou, in, uh, je moet weten, in, in uh, Galaten heb je eigenlijk ook een soort uh, situatie zoals in handelingen 15. Althans, er uh, zijn heel veel overeenkomsten. En in Galaten zegt Paulus, nogmaals betuig ik aan een ieder die zich laat besnijden. Dus dat wil niet alleen zeggen hakki -tjaki, maar bekeren op de manier van de vijfzeers. Hè. Nogmaals betuig ik aan ieder die zich laat besnijden. Dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. De twee Thora's, zoals in dit. Ja, nou, als je het voor het gemak de moeten wil noemen, vind ik het prima. Maar het... Ja, precies. Nou, er is anders in gelaten, zegt Paulus ook, wie zich laat besnijden. Christus is hem niet tot nut. Christus is hem niet tot nut. Maar in de handelingen 16 gaat Paulus die gaat Timotheus besnijden. Dus zou Christus dan Timotheus niet meer tot nut zijn? Nee. Het gaat om het motief waar je die besnijdenis dus mee doet. Als je zegt: Ik ga me besnijden voor mijn behoud, dan is Christus je inderdaad niet tot nut. Want dan verwacht je het van een menselijk ritueel. Dus, even samenvattend: We hadden dus de stelling: Indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. Even vrij vertaald: Als je niet onderwerpt aan het door de fariseeërs gemaakte ritueel. Voor de proseliet. Die kortweg in die tijd de besnijdenis heten. Dus als je niet naar besnijden niet door dat ritueel heen gaat, dan krijg je geen, geen eeuwig leven. Nou, Paulus en Barnabas waren het daar absoluut niet mee eens. En de rechtbank heeft ook een ander vonnis uitgesproken en die luidt. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij, dus die Joden, ...behouden te worden op dezelfde wijze als zij, de heidenen. De conclusie is dus, als je naar handelingen 15 kijkt... ...je behoudt, het komt niet door een proseliterritueel. ...die besnijdenis heet. Toen de tijd heet dat kortweg de besnijdenis. Maar door het geloof in Jezus Christus in de Messias. Nou, daar, daar wil ik het bij laten. Here we